En nu pauzeren uw aandacht voor het voorspel Sherlock Holmes door Sir Arthur Conan Doyle in de vertaling van Thomas Ulrich Vanavond het eerste deel onder de regie van Jacques Besson-Vereniging van Roodharige Heren. Kom. De dag in de herfst kwam ik de zitkamer van Baker Street 221 B binnen... en trof daar Sherlock Holmes aan in een diep gesprek met een heer van middelbare leeftijd. Een man zoals vele, vele andere Britse kooplieden. Corpulent, pompeus en traag. Er was dus helemaal niets bijzonders aan hem op te merken... behalve dan een bos vuurrood haar. Ah, mijn beste Watson. Mag ik je voorstellen aan de heer Jabez Wilson... Ik heb een kennis met u te maken. Dit is dokter Watson. Hij is al lange tijd mijn partner en trouwe toegelaar. Hoe baart u het, dokter? Dank u. Mijn vriend Watson deelt mijn voorliefde voor alles wat bizar is. en zich buiten de gebaande paden van het dagelijks leven beweegt. <laughs> en daarom beschrijft hij met verve en de nodige overdrijving al mijn kleine avonturen. Je weet heel goed dat jouw affaires mij zeer ter harte gaan rond. Maar dan zult u ook heel veel belangstelling hebben voor mijn zaak, dat zweer ik u. terecht. Je zult je ongetwijfeld mijn opmerking herinneren, Watson... dat het leven veel boeiender en vreemder kan zijn... dan de wildste fantasie. Een stelling waar tegen ik enig bezwaar had. Inderdaad, hmm. inderdaad. Maar ik zal mijn uiterste best doen jou... met de feiten des levens van mijn gelijk te overtuigen. Meneer Wilson bijvoorbeeld... heeft me een van de meest bizarre verhalen verteld... die ik in mijn lange loopbaan te horen heb gekregen. Net wat u zegt, meneer, bizar. Je hebt me tevens horen opmerken, beste Watson... dat de meest vreemde zaken veelal verbonden zijn met kleine... en niet met grote misdaden. Vaak is het zelfs zo dat er helemaal geen misdaad gaan is. Maar in mijn geval, meneer Homs, geloof ik toch het dat... van wat u mij verteld heeft, kan ik nog geen enkele opinie geven. Mijn vriend Dr. Watson zal het allemaal uit uw mond moeten horen. Nou, dan vertel ik het zeker toch nog een keer. Nou, een ogenblikje nog, waarde heer. Eerst moet de nieuwsgierigheid van mijn goede vriend bevredigd worden. Ik herken die vragende blik. Beste Watson, wat zijn je gevolgtrekkingen tot op dit moment? Hm? Ja. <laughs> nou. Uh... Ik zou zeggen. Weet zeker dat de heer Wilson geen enkel bezwaar zal hebben. Ja. Ik. Ik zou zeggen dat hij een. een koopman, een winkelier is. Dat is helemaal juist dat. Opmerkelijk, hè, Ver. Nou ja. Dat is eigenlijk alles. Ik ben het met je eens dat het uiterlijk van onze gast weinig aanleiding geeft tot verregaande gevolgtrekkingen. Behalve natuurlijk dat hij een tijd lang handarbeid heeft verricht, snuif gebruikt, in China geweest is. En lastelijk veel schrijfwerk heeft u. Mm -hmm. Maar hoe heeft u dat allemaal nou geraden? Handwerk het is waar. Ik ben begonnen als scheepsdilemma. Mm -hmm. En uw rechterhand is groter dan uw linker. Bovendien zijn de spieren meer ontwikkeld. Ongelooflijk. Maar hoe weet u dat van die sneeuw? Oh, oh, ik, ik wil u niet beledigen door u te vertellen hoe ik dat gezien heb. Uh, oh ja, een oud vest. Ik had vanochtend nogal haast. En wat dat schrijfwerk betreft. Hoewel uw handen bijzonder schoon zijn... Er ...zit er aan de binnenkant van uw rechterwijsvinger een inktvlek... ...die zich kennelijk niet makkelijk laat verwijderen. Bovendien is uw rechtermanset... Het is waar, het is allemaal waar. En uh, China, Holmes, hoe weet je dat? Zie je die tatoeage, dat, dat visje direct over zijn rechterpons? Ja. Maar? Zoals je ongetwijfeld weet, Watson, heb ik een kleine studie geschreven over stijlen in tatoeering. Zeker. Dat trucje om de vinnen van een visje roze te kleuren is typisch Chinees. Die tatoeage kan alleen maar in China aangebracht worden. U hebt helemaal gelijk, meneer Holmes. In het begin leek het een tovenarij, maar nu u het uitgelegd heeft... blijkt er eigenlijk niks aan te zijn. Om Ignotum pro magnifico, Watson. Oh, zeker, zeker. Dat is een van mijn grote fouten, de zaken altijd te willen uitleggen. Vertelt u ons uw verhaal, Watson, van het begin tot het einde. Graag, ja, maar misschien kan dokter Watson eerst beter deze advertentie lezen. Dank u. Aan de Vereniging van roodharige Heren... op grond van de laatste wilsbeschikking van wijlen Ezekia Hopkins ter libanon Pennsylvania, jowenzee blijkt er nu weer een plaats open te zijn... voor een nieuw lid van de vereniging... tegen een salaris van 4 pond per week... voor zuiver nominale diensten. De Vereniging van Roodhaardige Heren. Lees maar verder. Alle roodharige mannen boven de leeftijd van 21 jaar... kunnen zich kandidaat stellen... op maandag 11 uur ten kantoren van de vereniging. Nummer 7, Pope's Court... ...ten overstaan van de heer Duncan Ross. Oh, ja. wat is dit nou voor waanzin Het is inderdaad een beetje vreemd. Heb je overigens opgemerkt, Watson, dat die advertentie al twee maanden geleden is geplaatst? Nou, en nu uw verhaal, meneer Wilson. Tja, uh, zoals ik meneer Holmes al verteld heb, ben ik eigenaar van een klein pandhuis in het Coburg Square... Ik kan er net van leven en een assistent betalen die ik de helft van een normale loon geef. Ja, en deze vriendelijke heer heet? Vincent Spolding. Het is een slimme kerel. Hij zou natuurlijk twee moeilijk zoveel kunnen verdienen, maar waarom zou ik hem dat vertellen? Ja, waarom zou u? Maar ik laat hem wel zijn gang gaan. Zo is hij altijd bezig met het fototoestel. Hij is er helemaal gek van. Daarom laat ik hem iedere dag een paar uur in mijn kelder zijn foto's ontwikkelen. Dat is heel vriendelijk van u. Alles schik zo zijn gaadje tot voor een week of acht. Toen kwam Spolding mijn kanteur binnen en niet met advertentie zien die u net gelezen heeft. Ik wou dat ik rood haar had, meneer Wilson. Zo'n lidmaatschap is een klein vertuinwaar. Het is ongelooflijk, Spolding. Zoiets heb ik van mijn leven nog nooit gezien. U bedoelt dat u nog nooit van die vereniging gehoord hebt, meneer Wilson? Nog nooit? Nou, kijk, die Amerikaan, die... Xavier Hopkins, was miljonair. Maar toen hij een jongen was... werd hij altijd gepest om zijn rode haar... En bij zijn dood liet hij een testament na... waarin de vereniging omschreven werd als een instelling... die ten doel had roodharige mannen een makkelijker leven te bezorgen. Merkwaardig, ja. Uh, maar wat voor u de zaak nog aantrekkelijker maakt... is het feit dat de oude Hopkins in Londen geboren werd. Zodat er altijd voorkeur gegeven wordt aan leden uit Londen. Maar er zijn duizenden mensen met haar als het mijne. Duizenden met rood haar, ja. Maar niet met zulk schitterend haar als het uwe. Dat bovendien precies lijkt op dat verwijderde... Uh, die Hopkins. Jij weet kennelijk heel dat die vereniging Afspolding? Ik heb er wat over gelezen, meneer. Oh, juist, ja. Nou ja, pond ja. oh, ja, per week is natuurlijk niet veel voor iemand als u. Ja, maar het klinkt wel erg interessant en de bijzondere belevenis. Ja, zo zie ik het ook nu, Wilson. Ach ja, ik wou dat mijn haar plotseling van kleur veranderde. De zaken zijn hier toch rustig... ...dus ik denk dat ik aanstaande de toch maar eens gekeken heb. Ja. Wie, wie weet wat het oplevert. Een bijzonder belangwekkende ervaring, meneer Wilson. Ja, ja dat kunt u wel zeggen... Maar dan morgen ging ik naar het opgegeven adres. Maar toen ik daar aankwam, zocht me de moed in de schoenen. U heeft nog nooit van uw leven zoveel roodharige lieden bij elkaar gezien. De hele straat stond er vol van. Lieve hemel. En alle kleur rood die je maar denken kunt. <laughs> maar net zoals Spalding gezegd had, er was niemand die zulk rood haar had als ik. Ik ging dus in de rij staan en voetje voor voetje schuivelde ik naar de deur van nummer 7. En wat gebeurde er toen u daar aankwam? Ik kwam in een klein kantoortje terecht. Een paar stoelen, een tafeltje en een bureau. Waarachter een man zat die nog roder haar had dan ik. Volgende. Ja, nee, ja. Naam? Jebis Wilson. De heer Jebis Wilson. Ha! Staat u mij toe te zeggen dat u een van de mooiste kleuren rood haar bezit die ik ooit ben tegengekomen? Loopt u echt? Oh, zonder enige twijfel. Nou, uw eigen haardoos mag er ook zijn. <hums> u kunt allemaal gaan, de vacature is gevuld. Bijzonder vriendelijk van u, meneer Ross. Nee, helemaal niet, het is niet meer dan mijn plicht. Ik heet u hartelijk welkom in onze vereniging. Dank u. Wanneer kunt u beginnen met uw werk? Uh, hoeveel uur per dag? Vier uur. Van tien tot twee, behalve zondag natuurlijk. Ja, dat zal wel mogelijk zijn. Ik ben pandhuishouder en het grootste deel van mijn zaken doe ik toch s'avonds af. Mijn assistent kan de zaak beheren terwijl ik weg ben. Uitstekend, uitstekend. Uh, zoals u weet krijgt u vier pond per week voor zuiver nominale plichten. Wat bedoelt u daarmee? Uh, u dient hier in het kantoor te blijven. Vertrekt u binnen de vier uur, dan verspeelt u uw positie. Ja, dat denk ik natuurlijk niet aan. Geen enkel excuus wordt geaccepteerd. Ziekte, nog zaken, nog iets anders. U moet hier blijven. En het werk? U schrijft de Encyclopedia Britannica over. Overschrijven? Nee, u maakt een grapje. Nee, nee, nee, integendeel. De vereniging heeft geen enkel commercieel belang. Wij doen geen zaken op welke manier dan ook. Maar om nou iedere schijn van liefdadigheid te voorkomen... ...wordt van de leden het vervullen van een zekere taak verwacht... ...hoe onbelangrijk in zichzelf ook. Heeft u daar bezwaar tegen? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. U neemt uw eigen pen en inkt en papier mee. Kunt u morgen beginnen? Ja, natuurlijk. Dat ziens dan, meneer Wilson. U kunt zich voorstellen, meneer Holmstad, toen ik een uur later weer thuis was. Ik me niet kon voorstellen dat de hele zaak geen grote grap of zelfs oplichterij was. Maar u hield zich toch aan de afspraak. Bijna niet, maar Vincent Spaulding wist me over te halen ermee door te gaan. Ik ben dus gegaan. In het kantoor vond ik tot mijn verbazing en genoeg het eerste deel van de Encyclopedia Britannica op het bureau liggen. De heer Ros was ook aanwezig. Hij liep aan beginnen met met letter A en ging weg. Maar af en toe kwam hij even kijken of alles goed ging. Oh. En zich van te ver geweest of u aanwezig was. Om twee uur kwam hij afscheid nemen... en complimenteren hem nog over de hoeveelheid het werk die ik had verzet. En dit ging een tijdje zo door. Dag in, dag uit, meneer Holmes. Oh. U kreeg uw geld? Zaterdags. Dan kwam meneer Ross... en gaf me vier gouden ponden voor één week werk. Allemachtig. Nou, acht weken lang ging het goed. Ik had de letter A overgeschreven... en verheugde me op de B toen de hele zaak in elkaar stortte. In elkaar stortte. Hoe dan? Vanochtend. Ik ging naar mijn werk, maar de deur van het kantoor was gesloten... en er zat een stukje karton tegen de deurpost geprikt... met de mededeling dat de vereniging opgeheven was. Ik was natuurlijk stom verbaasd. Ik ging naar de conciërge van het gebouw, maar hij kon me ook niets vertellen. Alleen dat de vorige huurder van het kantoortje plotseling vertrokken was. Ik vroeg hem waar ik hem zou kunnen vinden. En uh, wist hij dat? De, ja, King Edward St. 17... Maar toen ik daar aan kwam, bleek het een fabriekje van houten benen te zijn. <lacht> ja, wat is dat nou voor grappig aan? Als u alleen maar om mijn verhaal kunt lachen, kan ik beter ergens anders heen gaan. Nee, nee, meneer Wilson, dat zou ik echt niet willen. Uw zaak is alleen maar zo heerlijk ongewoon. Vertel me eens wat u verder weet. Ik ging terug naar mijn winkel. Mijn assistent zei dat ik de post maar moest al wachten. Maar dat is niets voor mij. Ik laat me zo'n baantje niet zomaar ontnemen. En daarom ben ik bij u terecht gekomen, meneer Holmes. U helpt immers ook arme mensen als ze hulp nodig hebben. Ja, dat was heel verstandig van u, meneer Wilson. Op grond van wat u me verteld hebt, mag ik aannemen dat het om heel wat belangrijker zaken gaat dan zo op het eerste gezicht aan het licht gekomen zijn. Belangrijk genoeg? Ik ben mijn vier pond gouden ponden per week kwijt. En juridische stappen kunt u tegen deze vereniging niet ondernemen. U heeft er genoeg aan overgehouden: 32 gouden ponden. En een grote kennis van onderwerpen die met een A beginnen. Maar ik wil weten wie met deze rotstreek geleverd heeft. Een vrij dure rotstreek, overigens. Het heeft hem 32 gouden ponden gekost. Wij zullen proberen de zaak op te lossen. Maar eerst nog een paar vragen. Die assistent van u, meneer Wilson, wie u op de advertentie wees. Hoe lang is die al in uw dienst? Een maand of drie. En hoe is hij bij u terechtgekomen? Ik had een advertentie gezet. En hij was de enige die solliciteerde? Nee, er waren er een stuk of twaalf. Maar waarom hebt u hem dan aangenomen? Dat heb ik u toch al verteld. Hij is handig en was bereid voor heel weinig geld te werken. Mm -hmm. en hoe ziet hij eruit, deze Vincent Holding. Klein, stevig, bewegelijk. Oh ja, hij heeft een litteken op zijn voorhoofd, een ja. oude brandhond. Heeft hij soms gaatjes sinds zijn oorlogs? Ja. Hij vertelde me dat ze dat gedaan hadden toen hij nog een jongen was. Ja, dat dacht ik wel. Hij is nog steeds in uw dienst? Natuurlijk. Uw zaak heeft niets te lijden gehad van uw afwezigheid? Integendeel. Nou, dat was alles, meneer. <laughs> Dank u wel, meneer. Vandaag is het zaterdag. Ik geloof dat ik u... ...aanstaande maandag meer zal kunnen vertellen. Dat zou ik heel prettig vinden. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ah. Goedemorgen, meneer Wilson. Nou, Watson. Wat vind jij ervan? Een uiterst geheimzinnige zaak, ons. Uiterst geheimzinnig, als ik het zeggen mag. Normaal is het zo dat hoe vreemder een zaak er in het begin uitziet, des te eenvoudiger zij ten slotte blijkt te zijn. Over het algemeen zijn het juist de eenvoudige, karakterloze misdaden die het moeilijkst op te lossen zijn. Wat ga je doen? Roken. Naar mijn gevoel is dit een probleem waarvoor ik tenminste een drietal pijpen nodig zal hebben. Zoek je iets, Holmes? Mijn beste Watson, luister goed. Mm -hmm. Nou, en? Uh, waarom sta je daar zo op het trottoir te tikken? Laten we naar binnen gaan. Ah, goedemorgen, heren. Kan ik iets voor u doen? Misschien kunt u ons zeggen hoe wij van hier naar het strand... Uh, dat recht, rechts, vier links. Hartelijk dank. Goedemorgen. Dichter danken. Goedemorgen, ja, ja. heer. <laughs> Jij wou die assistenten zien, slimme jongen. Ik zou zeggen dat hij de op vier na slimste man van ons is. En wat zijn deur betreft zal ik hem een derde plaats toekennen. Je kent hem dus ja. niet. Ik heb de heer Vincent Spoling alles eerder ontmoet. Je wou dus alleen maar even zien, niet hem. Zijn knieën. Zes. En, en wat zag je dan? Wat ik verwachtte te zien. Maar waarom stond je dan ook op het trottoir te tikken? Mijn beste Watson, dit is niet de tijd voor conversatie, maar voor observatie. Welke huizen staan achter de winkel van Wilson? Een sigarettenwinkel? Mm -hmm. Een filiaal van een bank? Een vegetarisch restaurant oh. en een wagenmakerij. <laughs> Dat is al genoeg. We hebben weer een stuk goed werk geleverd. Laten we nu naar onze respectievelijke huizen gaan. Vanavond om tien uur verwacht ik je bij mij. En vergeet niet je revolver mee te nemen. Inspecteur Jones van de Yard ken je. Niet waar, Watson? Hoe maakt u het, inspecteur? Goed. U ook, hoop ik. Dokter. En dit is de heer maar. Die deel zal nemen ons nachtelijk avontuur. Ik hoop dat alles niet voor niets zal zijn. Oh, maakt u zich maar geen zorgen, meneer. De heer Holmes gebruikt af en toe wat vreemde methoden... maar met een beetje opleiding zou er best een goed detective van hem te maken zijn. Dank u, inspecteur. <güls> maar het is nu al over, tien en Het wordt tijd om te vertrekken. Als u en meneer Berkwaarder de eerste wagen zouden willen nemen... In orde. Dan nemen Watson en ik de tweede wagen. Zal ik uh, voorgaan, heer? Bijzonder graag, meneer Merriweather. Uh, dan dit steekje door. Aan het eind is een trapje naar beneden. Wees u, dat voorzitter. voorzichtig. Waar zijn we nu? In de kelderkluis van het filiaal van een van de Londense banken. Meneer Merriweather is voorzitter van de raad van beheer. Uh, dat is inderdaad juist. En zoals u zelf kunt zien, is hier alles in orde. u Alsjeblieft een beetje zachtjes praten. Ik zal deze vloer eens goed moeten bestuderen. Oh, Zoals u wel. Dan kunnen wij net zo goed even gaan zitten. Begrijpt u wat er aan de hand is? Het heeft iets te maken met ons Franse hout. We zijn meemalig waarschuwd... ...dat daar wel eens een aanslag op gepleegd zou kunnen worden. Aha. We hadden het geluk een groot aantal gouden livres... ...van de bank van Frankrijk te kunnen lenen. Dat geld hebben we nooit nodig gehad... ...en dus niet uitgepakt. Het ligt nog steeds in deze kluis... ...in deze kisten waar we op zitten. Ik had het wel gedacht. Wat heb je gevonden, Holmes? De details komen straks wel. Eerst moeten we ons kleine plannetje in werking stellen. Deelt u het licht uit doen. Ach, en hier donker, hè? Er zit niets anders op. Ik zal me hier achter deze kist verschuilen. Jullie doen hetzelfde. Wanneer ik mijn lamp aandoe... ...kunnen we de indringers overmeesteren. Eén waarschuwing. Dit zijn meedogenloze misdadigers. En als ze schieten... Schiet dan terug, lossen. Uitstekend, Holmes. En als ze oost vluchtet, buiten staan nog drie man op wacht. Dan hebben we de zaak helemaal in de hand. En nu stil zijn en wachten. Alles veilig. Neem die pijtel en geef mij die zakken. Eh... Uh. Wat Het, het spel is uit, John Clay. Hij heeft de het een pistool. Laat dat uh. maar aan mij En die andere man? Die wordt buiten opgepikt. Dat komt best voor elkaar. Nou, even stilstaan, Clay. Mm. Dan kan ik je de manchetjes aandoen. Raak ja, maar niet aan met die smedige tengels van je. In mijn aderen stroomt koninklijk bloed. Stil. En hebt de goedheid mij met meneer aan te spreken, hè. O, zoals u wilt, meneer. Zou u zo vriendelijk willen zijn nu naar boven te gaan? Ja, dat is heel wat beter. Ga voor, beste man. Ik heb heel wat gek ontmoet in mijn leven. Maar dit... Ik zou echt niet weten hoe de bank zijn schuld aan u zou kunnen voldoen, meneer Holmes. U heeft een van de meest doordrapte bankroven verrijdeld. Dank u, meneer Meriwabber. Mijn beloning is het feit dat ik deze unieke ervaring heb mogen beleven. Een goede borrel voor jou, Holmes. Dank je. Gezondheid. Tears. En zou je nu zo vriendelijk willen zijn om te verklaren? Nou, uh, van het begin af aan was het duidelijk dat het doel van de Verenigde Vereniging... en het overschrijven van de Encyclopedia Britannica... was onze niet al te intelligente pandhuisbaas gedurende een paar uur per dag uit de weg te hebben. Een vreemde manier. Mm -hmm. Maar hoe kwam je erachter dat het om de bank ging? Uh, door een opmerking van onze roodharige Wilson. Die heeft namelijk op een goed moment gezegd dat zijn assistent iedere dag een paar uur in de kelder doorbracht, zogenaamd om zijn foto's te ontwikkelen. Maar dat wilde er bij mij toch niet in. Na enig denkwerk kwam ik op het idee van een tunnel. Ja. Juist. Nou begrijp ik waarom je zo fanatiek op het trottoir stond te stampen. Je wilde horen of het misschien honklonk. Om precies te zijn, ik wilde weten of de kelder onder de straat of onder de tuin achter de winkel doorliep. Het laatste was het geval. En toen klopte je op de deur van Wilson. En zoals ik had gehoopt, werd de deur opengedaan door de assistent. Oh, ik heb nauwelijks naar zijn gezicht gekeken. Je wou zijn knieën zien. Je moet toch ook hebben opgemerkt hoe smerig die broek eruit zag. Zeker. Met die broek aan had hij uren in de grond zitten vroeten. Het laatste punt dat om opheldering vroeg was... waar leidde de gang die hij aan het graven was naartoe? De bank achter het huis. Precies. Maar hoe wist je dat ze vanavond een poging zouden wagen om de bank te beroven? Omdat vanochtend die zogenaamde vereniging haar kantoor had opgegeven. Bovendien was het zaterdag. Zodat het twee dagen zou duren voordat de diefstal ontdekt zou worden. Schip. Hols. stap voor stap, pure logica. Och, het heeft mij van mijn ennui verlost. Maar helaas, ik voel het weer opkomen. Je bent een weldoener der mensheid. Ik wijd mijn leven aan het ontsnappen aan de alledaagsheid van alle dag. Dit soort kleine probleempjes helpen mij daarbij. Dat is alles. <tied> Het was het eerste deel van het oorspel Sherlock Holmes door Sir Arthur Conan Doyle in de vertaling van Thomas Ulrich. Het eerste deel onder de titel Vereniging van de Woldhagen Geheer. De hoofdverdeling was als volgt. Sherlock Holmes, Erik Schneider. Watson, Johan Sierach. Wilson, Miek Engelsman. Spaulding, Hans Vierman. Ross, Hans Kassenberg. Inspecteur Jones, Willem Wachter. En Mary Weller. Comme un claim, des Jacques Besson